In Rijkjavik werd de koffer uit het ruim gehaald en doorzocht, maar er zat niets bijzonders in. Na twee uur kon het toestel verder vliegen. De Airbus van Lufthansa was vertrokken uit Frankvoort en vloog naar Detroit. Dat was ook de bestemming van de Northwest Delta-vlucht, waarop vrijdag een mislukte aanslag werd gepleegd. Een woordvoerder van Lufthansa spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Vicepremier Bos heeft gebeld met de Nederlander die de dader overmeesterde van die mislukte aanslag van vrijdag.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 Zo'n twintig reddingswerkers hadden vergeefs geprobeerd de drie te bereiken. De speleologen waren in de 700 meter diepe grot onder de Pyreneeën om een kloof in kaart te brengen. toen het water plotseling steeg en de enige uitgang werd geblokkeerd. Afgelopen middag zakte het water, waardoor de drie de grot konden verlaten. Het weer, vannacht bewolkt en af en toe regen. In het zuidoosten blijft het vrijwel droog, temperatuur dicht bij het vriespunt. Overdag in het oosten en zuidoosten eerst nog zon.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 But she's nearly thirteen now, and she.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 afternoon, 1990, A big city, Jeez, it's been 20 years. Ritme, Ritme van ZFM. GF